8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. En zo duidelijk in het NOS Radio 1-journaal... hoort u meer over de verontwaardiging in Zuid-Amerika. De Boliviaanse president Morales mocht niet over Frankrijk vliegen. En ja, natuurlijk de stand van zaken in Egypte zo duidelijk. Is nu het NOS-journaal. Dit is Jan van der Putten. Na het afzetten van president Morsi zijn in Egypte op verschillende plaatsen rellen uitgebroken en daarbij zijn zeker veertien mensen omgekomen. De meeste doden vielen in de stad Marsa Matrou in het noorden van Egypte. Daar kwamen acht mensen om. Correspondent Sander van Hoorn over waar de afgezette president op dit moment is dat hij huisarrest heeft in een van de plekken van het leger. En ja dat, dat zal de komende dagen de lakmoesproef worden. Kijk, uiteindelijk hebben we het wel over een voormalig democratisch gekozen president van het land. Ga je die vast blijven houden? Ja, dan begint het natuurlijk steeds meer een klassieke militaire koep te zijn. De Nederlandse regering is bezorgd over de ontwikkeling in Egypte. Minister Timmermans zegt dat het afzetten van president Morsi niet zonder risico is. Hij roept het Egyptische leger op de veiligheid van alle Egyptenaren te garanderen en de richtingenstrijd via democratische middelen te laten verlopen. De Amerikaanse president Obama wil dat de militairen zo snel mogelijk de macht overdragen aan een democratische burgerregering. De Iben-Galdoen-school in Rotterdam gaat niet zelfstandig verder. De islamitische school wordt voorlopig onderdeel van een christelijke scholenkoepel. Bij Iben-Galdoen werden dit voorjaar 27 examens gestolen. Al snel gingen er stemmen op om de school te sluiten, ook vanwege het zwakke onderwijs en de financiële problemen. Zover komt het dus niet. De leerlingen krijgen na de zomer les in hetzelfde schoolgebouw, maar de naam Iben-Galdoen verdwijnt waarschijnlijk. De overname door de christelijke koepel is tijdelijk. Uiteindelijk moet er een nieuwe, zelfstandige islamitische school komen in Rotterdam.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 Vorige week zei de kinderombudsman dat zo'n kindpakket beter is dan contant geld geven, want anders is de kans groot dat de ouders het geld aan andere dingen besteden. Kleinsma wil verder dat instanties beter samenwerken om betalingsachterstanden te signaleren, om te voorkomen dat mensen diep in de schulden raken. De resten van de drie overleden kinderen van Nelson Mandela zijn opnieuw opgegraven. Ze waren door een van zijn kleinzoons herbegraven op zijn eigen terrein, zonder toestemming van zijn familie. Gisteren zei de rechter dat de resten terug zouden moeten naar de familiebegraafplaats in Coenou, waar de drie kinderen oorspronkelijk ook lagen. Het is bekend dat Mandela bij zijn kinderen begraven wil worden. Het kennismakingsbezoek dat koning Willem-Alexander in oktober aan België zou brengen is onzeker geworden nu koning Albert terugtreedt. Het is gebruikelijk dat de kortst regerende koning eerst op bezoek gaat bij de langste regerende. En als de Belgische kroonprins Filip straks koning is, dan heeft hij een kortere staat van dienst dan Willem-Alexander. En dus zou Filip eerst naar Nederland moeten komen. De Rijksvoorlichtingsdienst kan nog niet zeggen voor welke oplossing wordt gekozen.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 Dat is goed nieuws. Hè? Wij gaan naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden. Niet meer dan 30 kilometer file. Twee files vallen eigenlijk maar op. Eentje op de A12, de richting Utrecht. Tussen Den Haag-Malieveld en knoopend Prins Klausplein. 5 kilometer. Dat was een aanreding met vier auto's. Eentje moet daar weggesleept worden. Tussen Den Haag-Malieveld en het Kli Prins Klausplein... zijn twee rijstroken dicht. Een kapotte auto op de A15, Rotterdam richting Europort Tussen Hoogvliet en de Botlek-tunnel vier kilometer... Er is daar één rijstrook dicht. En zo dadelijk, de Egyptenaren zijn vanochtend wakker geworden in een nieuw en ander Egypte. Maar wat is dat voor Egypte? Straks Roel Meijer, Midden-Oosten-deskundige. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Als ik beveiliging, of beter, winkelsurveillance voor mijn winkel. In huur let ik altijd maar op één ding, het veiligheidskeurmerk.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 Stap over op greenchoice.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het vliegtuig van de Boliviaanse president Morales werd bijna uit de lucht gehaald... omdat hij vanuit Moskou Edward Snowden meegenomen zou hebben. Hij moest uiteindelijk landen in Oostenrijk. Ik wens je dat de zwijfenaalvindheid in Wien... Maar daarmee is de kous bepaald niet af. Onze correspondent hoort u dus zo over de boosheid in Latijns-Amerika. En in Egypte heerst er naast grote blijdschap ook boosheid... maar vooral ook verwarring. Ja, want het is niet alleen maar feest in Egypte... nu president Morsi is afgezet. De pro-Morsi-aanhangers zijn woest... Bij gevechten tussen hen en tegenstanders van de verdreven president... zijn afgelopen avond en nacht zeker 14 doden gevallen en velen gewonden. Correspondent Sander van Hoorn is in Cairo. Sander. Waar in Egypte zijn die doden gevallen? Uh, aan de Middellandse zeekust, dus in het noorden van Egypte. In Alexandrië, grote stad daar, zijn uh, clashes uitgebroken. Straatgevechten moet je dat dan gewoon in het Nederlands noemen. Maar ook in een andere stad daar, uh, en daar zijn die doden bij gevallen. In Cairo is het relatief rustig gebleven. Daar zijn uh, wat ongeregeldheden uitgebroken. Tussen aanhangers van Morsi, die op een van die pleinen uh, bijeen waren. En uh, het leger, uh, de aanhangers van Morsi die eenvoudigweg niet kunnen begrijpen hoe het toch mogelijk is... dat een democratisch gekozen president zomaar aan de kant geschoten wordt. En zij zullen met vertwijfeling hebben gekeken naar andere delen van Cairo... waar vuurwerk werd afgestoken, juist om diezelfde reden. Ja, Sander, ze, zin, ze zitten er dus wel in Cairo, maar zitten aanhangers van Morsi... ook vooral dan in de rest van Egypte, buiten de grote stad? Uh, nee, alleen in uh, Cairo was het leger heel groot op de been. Nee, de, de, de aanhang van Morsi en ook de tegenstanders... die zijn eigenlijk uh, uh, gelijkmatig verdeeld over het uh, hele land. Je kunt niet zeggen dat de aanhang van Morsi vooral buiten de stad zit. Wat staat er um, bij jou in Cairo vandaag te gebeuren? Het is afwachten, het is kijken wat de moslimbroederschap uh, gaat doen. Uh, de verslagenheid is groot, de woede is ook heel erg groot. En je moet bedenken, onder uh, Mubarak, uh, de vorige president van Egypte... was de moslimbroederschap een verboden beweging. Werden ze onderdrukt, zaten leiders in de gevangenis. Diezelfde leiders die zitten nu weer in de gevangenis. De president die zou huisarrest hebben gekregen. Dus uh, dat heeft het leger gedaan. Natuurlijk samen met het sluiten van uh, bepaalde televisiestations om te voorkomen dat er opgeroepen wordt tot geweld. Maar ja, als je je land een democratie wil noemen... als je, zoals het leger uh, doet ontkent dat dit een heuse staanscheep was... ja, dan kun je dat natuurlijk niet al te lang volhouden. Dus kijken wat de moslimbroederschap doet... maar ook kijken wat het leger doet. Hoe zij omgaan met die miljoenen aanhangers... die president Morsi toch wel degelijk nog heeft. Ja. Laten we iets verder kijken, Sander, naar uh, politieke uh, gevolgen. Een van de grote kritiekpunten van Morsi's tegenstanders was... dat de moslimbroederschap geen rekening hield... met de standpunten van de minderheid uh, van het parlement. Ja. Er moet ook gezegd worden dat de oppositie uh, niet erg meewerkte, natuurlijk. Ja, wat betekent dit nou voor het democratisch proces waar Egypte dan toch in hoopte te zitten? Nou ja, in elk geval, het leger is de baas in Egypte. Dat, dat, dat weten we nu uh, nog maar weer een keer zeker. Maar er is een soort onderbaas en dat is een ene meneer Mansour. Veel mensen kennen hem nog niet. Hij is de voorzitter van het uh, Constitutionele Hof... en hij is nu de interim-president. Onder zijn leiding moet de grondwet, waar zoveel kritiek op was... van de oppositie, moet herschreven gaan worden. En onder zijn leiding moet, uh, moeten er vervroegde verkiezingen komen. Dus ja, dat, dat zal uh, de komende tijd uh, gebeuren... En dan zul je ook zien bijvoorbeeld of die moslimbroederschap... weer mee mag doen aan die verkiezingen. Of ze op een of de andere manier zich kunnen vinden... in wat er nu in Egypte gebeurt. Kijk. De moslimbroeders hebben zich wel geïsoleerd. Want gisteren bij die verklaring van het leger... waarin dit allemaal duidelijk werd gemaakt... Uh, had het leger ervoor gezorgd dat belangrijke Egyptenaren daarbij zaten. Een belangrijke uh, uh, islamitische leider. De koptische paus die zat erbij. Uh, mensen van de jongerenbeweging. Uh, de voorzitter van de koepel van de oppositiepartijen. Salafistische, met andere woorden streng uh, islamitische partij zat erbij. Dus de steun voor wat er nu gebeurt is heel erg groot. Maar nogmaals, hoe ga je in een democratie? Democratie, wat Egypte zichzelf nog altijd noemt. Hoe ga je in een democratie om met de minderheid en die minderheid? Dat zijn de moslimbroeders nu. Sander van Hoorn, dankjewel. Sander vanuit Caïro. Nou, daar praten we over door. Dat doen we met Midden-Oosten-deskundige Roel Meijer... verbonden aan Instituut Klingendaal. Meneer Meijer, welkom in onze uitzending. Ja, goedemorgen. Ja, hoe doe je dat inderdaad? Sander van Hoorn uh, werpt de vraag op. Uh, hoe doe je dat rekening houden met een minderheid in een democratie? Um, ja, dat is een goede vraag. Ik, ik denk dat uh, er zijn een hele hoop fouten gemaakt. En ik denk dat in de eerste instantie, uh, als het. Uh beter wel gaat met uh, Egypte, dat uh, iedereen moet, uh, in eerste instantie naar zichzelf moet uh, kijken en uh, moet vragen, zichzelf moet afvragen welke fouten ze gemaakt hebben. Uh -huh. Bijvoorbeeld uh, ja, de Mos en heeft uh, heel veel fouten gemaakt. Uh, ze hebben inderdaad geen rekening gehouden met uh, de oppositie. Ze hebben voortdurend hun beloftes uh, verbroken. Dus eerst zouden ze niet proberen meerderheid te halen in het parlement, uh, bij de parlementsverkiezingen. Daarna zouden ze eigenlijk niet meedoen aan uh, presidentsverkiezingen, et cetera, et cetera. hebben ze eigenlijk allemaal uh, uh, verbroken. Ze zijn voor de macht gegaan. En uh, dat hebben we eerder gezien in Algerije in uh, 1991 en hoe dat uh, is afgelopen. Nu heb je eigenlijk een soort herhaling van zetten. En uh, iedereen had gedacht eigenlijk dat de moslimbroederschap. Uh, of dat de islamitische beweging eigenlijk uh, wel geleerd had van die uh, eerdere ervaringen. Ook dat ze niet echt de macht kunnen hebben. Want het leger is er natuurlijk en de rechtelijke macht is er. En uh, de media. En die uh, blokkeren. Uh, uh, als als zo'n groep als de moslimbroederschap van bovenaf probeert ze macht op te leggen aan iedereen. Dus uh, in eerste instantie zullen ze zelf moeten kijken naar. Uh, alle fouten die ze gemaakt hebben de afgelopen jaar. En daarvoor zelfs. En uh, bij zichzelf te raden gaan, moeten gaan. Dat is natuurlijk een heel moeilijk proces, want ze zijn in eerste instantie natuurlijk heel erg boos. Uh, want ze zijn uiteindelijk inderdaad, uh, zoals Sander zegt, ook uh, democratisch gekozen. Ja, door, dus, een, uh, een door een meerderheid meneer Meijer. Dus ze hebben uh, brede steun in het land. Dat belooft dan niet veel goeds voor de toekomst. Of zouden ze in staat zijn uh, te veranderen? Nou ja, die meerderheid hebben ze natuurlijk gekregen... omdat ze ook uh, beloofd hadden uh, om uh, heel Egypte te vertegenwoordigen. En dat hebben ze dus eigenlijk niet gedaan. Op die manier zijn ze ook aan die meerderheid gekomen. Maar uiteindelijk uh, zijn ze doorgaan als een soort... Uh, uh, een uh, gesloten uh, communistische beweging, eigenlijk, daar kan je het mee vergelijken. Die eigenlijk geen enkele manier concessies wilde doen aan uh, degene op die eigenlijk ook nog op gestemd hadden. Dus uh, in die zin uh, is het ook voor een deel aan zichzelf, hebben ze het ook voor een deel aan zichzelf te weten... natuurlijk, dat ze in deze positie zijn terechtgekomen. Um, u gaf het ook al aan, um, en Sander ook, het belang van het leger in Egypte. Um, de rol van het leger is enorm groot. De vorige keer heeft het leger een fout gemaakt door de grondwet pas op te stellen na de algemene verkiezingen. Wat denkt u, hoe snel zal het leger de macht overdragen aan een nieuw gekozen regering? Ja, inderdaad. Het leger heeft natuurlijk de vorige keer enorme fouten gemaakt. Ook. Want uiteindelijk zijn ze ook door dat volk ook weer weggejaagd, min of meer. Uh, dus ze hadden enorme problemen. Dus we hopen natuurlijk dat ze daar ook van geleerd hebben. En dat ze dus. Uh, uh, uh, niet zelf gaan uh, regeren. Nou, uh -huh. dat dat hebben we nu gezien. Dus ze moeten inderdaad eerst die grondwet opstellen en dan vervolgens verkiezingen uitschrijven. Uh, maar die verkiezingen kunnen alleen maar natuurlijk uh, democratisch zijn als de daar daaraan meedoet. Ja. Dus het moet eigenlijk binnen die Moslimbroederschap moet er een complete hervorming plaatsvinden. Uh, dus die oude garden moet aan de kant gezet worden, uh, nieuwe groeperingen moeten uh, naar voren komen. Dit is allemaal maar de vraag of dat gaat lukken natuurlijk in, in de komende tijd als uh, mensen gevangen worden gezet en, en dergelijke. Dus zonder die Moslimbroederschap heb, heb je helemaal geen kans op, uh, om democratische ja. ontwikkeling. Natuurlijk. En die meneer Mansour, voorzitter van het Egyptisch constitutionele Hof, is die in staat? Om deze uh, moeilijke tijd, om Egypte door deze moeilijke tijd heen te loodsen, samen met het leger? Uh, ja, dat is een heel goede vraag. Uh, uh... Ik, ik denk dat hij het alleen maar kan als uh, de oppositie uh, meewerkt... en uh, ook bereid is om concessies te doen... ook weer naar de kant van die Molsen- eigenlijk uh, eigenlijk. Het, het, goede, het goede nieuws is natuurlijk dat die oppositie... doordat die Molsen- Broederschap zoveel fouten heeft gemaakt... Uh, verenigd was. Want een van de grote problemen was natuurlijk dat zij enorm verdeeld waren... en ook meteen weggespeeld werden met, uh, bij uh, verkiezingen... omdat ze zo zwak georganiseerd waren. Maar dat, dat is nu veel beter. En het is de vraag of ze dat natuurlijk vasthouden. Want daarin zitten ook uh, mensen van het vorige regime. Dus het is eigenlijk een coalitie tussen uh, Mubarak-aanhangers... die eigenlijk anti-mot en waren. Uh, mensen die op toch greer stonden. De jongeren en, en, uh, uh, zeg maar, en, en politieke partijen. Dus uh, het is maar helemaal de vraag of die coalitie in, in stand uh, blijft. Uh. Nou, Ongewis dus nog de toekomst van Egypte. Zoveel is duidelijk. Roel Meijer, Midden-Oosten deskundige, verbonden aan het instituut Klingendaal. Dank u wel. Jo. Nederlanders winnen al jaren niets in de Tour de France. Maar ze zijn wel heel belangrijk voor de wedstrijd. Hoort u straks in een reportage. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Ja. Ben benieuwd. 16 minuten over acht. De Boliviaanse president, Evo Morales, is weer thuis. Hij werd eh, ingehaald als een held. Het vliegtuig van Morales werd tegengehouden, weet u nog, door enkele Europese landen. Vanwege geruchten dat Edward Snowden misschien aan boord zou zijn. Het presidentiële toestel stond 13 uur lang stil op de luchthaven van Wenen. Nou, in Latijns-Amerika is met verontwaardiging gereageerd, stelt correspondent Mark Bessems vast. Kort voor zijn vertrek uit Wenen gaf de Boliviaanse president nog een geïmproviseerde persconferentie. Morales was verontwaardigd, beledigd. En hij ontkende nogmaals dat Snowden in zijn vliegtuig zat. Het lot van de Boliviaanse president was overal in Latijns-Amerika belangrijk nieuws. Un nuevo uruguayo condenó la actitud de los países europeos. Un absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable. Latijns-Amerikaanse leiders spraken strijdbare taal. Het was een gijzeling, een aanslag, koloniaal gedrag, zei bijvoorbeeld de Argentijnse president Kirchner tijdens een toespraak voor militairen. Vestigios van een kolonialisme dat we totaal hebben Koloniaal gedrag van Europa dat president Kirchner streng veroordeelde. We A De Boliviaanse vicepresident vindt juist dat Europa zich gedraagt alsof het zelf een kolonie is van Amerika. Tegenwoordig zijn er geen kolonies meer in Latijns-Amerika of Afrika, maar in Europa, zegt de Boliviaanse vicepresident. Imagine isso acontecesse, Stel je voor dat zoiets zou gebeuren met een Europese leider... zegt deze linkse, Braziliaanse senator. Nicaragua está con vos, Evo. Vooral links Latijns-Amerika is verontwaardigd. In Nicaragua ging een groep mensen de straat op. En in Bolivia trokken enkele tientallen boze aanhangers... van president Morales naar de Franse ambassade. Later vandaag komen linkse presidenten in Bolivia bijeen om steun uit te spreken aan Morales. Ze gaan ook praten over een gezamenlijk antwoord. Het gaat dan over Venezuela, Argentinië, Uruguay, Ecuador. Landen met een traditie van anti-Amerikaanse retoriek. Andere leiders uit de regio zijn er morgen niet bij. De verontwaardiging wordt wel gedeeld, maar niet zo uitdrukkelijk geuit. Dat is informatie bij de ANWB Jolanda van der Velde. Goed nieuws over de A12, Den Haag richting Utrecht. Daar zijn alle rijstroken weer open. Er was een aanrijding bij Voorburg, nog 2 kilometer. Kapotte auto op de A15, Rotterdam richting Europort. Bij de Botleck-tunnel nog steeds 4 kilometer. En daar is één rijstrook dicht. Door naar Minor Remmers. Over 17 dagen, dan is het zover. Dan draagt de Belgische koning Albert het stokje over aan zijn zoon Filip. Minor Remmers is al de hele ochtend in België, in Vilvoorde. Hoe bevalt dat, uh, Minor ja, Remmers? in Vilvoorde zit uh, bij VTM, hè, de Vlaamse televisiemaatschappij... de commerciële zender die ook het programma Royalty maakt. En daar uh, werkt Brigitte Balfour aan. Uh, het waren natuurlijk toptijden gisteren, ze hebben allemaal tot lang doorgewerkt... en dan komt verslaggever Remmers zo weer op de vroege ochtend binnen. Want <laughs> het was wel een toptijd, het was totaal onverwacht gisteren. We hadden wel iets zien aankomen, maar uh, iedereen had eigenlijk gedacht... Van, als het gebeurt voor de belangrijke verkiezingen van volgend jaar... Uh, dan zal het uh, naar aanleiding van zijn toespraak zijn... bij de nationale feestdag over twee weken. En, en ineens was het, uh, ja, heeft het iedereen verrast. Korte voorbereidingstijd, ja... Uh, koning Philip, dat zal toch een heel ander persoon zijn. Hij komt nu toch wat stijfjes over. Hebben we gisteravond veel fragmenten gezien. U zei net tegen mij, ja, in zijn rol als koning past hij misschien beter... dan in zijn rol als kroonprins. Dat denk ik wel, omdat kroonprins zijn, dat is echt een PR-functie. Dan moet je een beetje de vlotte jongen zijn. En laten we eerlijk zijn, dat is hij niet echt. Maar als koning zal hij toch veel meer binnen de krijtlijnen moeten werken. En zal, ze, uh, denk ik, zal hij dat beter doen. Dat is ook een, een, een rol die een beter ligt. Uh... Officieel, protocolair. Inderdaad. En uh, wat we zeker kunnen zeggen is dat hij gedreven is... er helemaal klaar voor is en er heel veel zin in heeft. Nou ja. Nog een bijzonder moment heeft een collega van u gisteren meegemaakt. Barend Leids is verslaggever voor datzelfde de VTM-programma. Hij vertelde me net, want hij is weer op reportage... maar hij vertelde me net dat hij een bijzondere ontmoeting meemaakte... gisteren bij de uitzending van die toespraak van de koning. Ja, wij zaten in de antichambre uh, naast het bureau van de koning... de speech van de koning mee te volgen op een klein schermpje. En... Het werd opgenomen, het was niet live. Nee, het was niet live. En toen kwam hij door de deur. Ja, plots. Uh, wij dachten van oké, okay, uh, de speech is afgelopen... dus uh, nu moeten we weg. Uh, een aantal journalisten... Een select groepje was uitgenodigd om het mee te volgen. En toen plots ging de deur open en riep de koning ons binnen. Uh, zeer tot onze verbazing. En uh, bood hij ons ook een glas aan. Uh, dus ik heb champagne genomen. Hij heeft zelf een glas water gedronken. Hoe was de koning eronder? Ja, hij was zeer geëmotioneerd. Hij was uh, heel, erg, uh, heel erg ontroerd. De tranen stonden echt in zijn ogen. Ze hebben op een bepaald moment ook een doosje Kleenex gebracht. Uh, ook bij koningin Paula zag je... Ja, heel erg een, een, een vorm van een beetje bevreemding. Ze zei dat ook. Ik, ik voel me een beetje vreemd vandaag. Ze zei ook na 21 juli, na de nationale feestdag... staat onze agenda eigenlijk leeg. Je zag ook dat ze naar elkaar keken toen we die vraag stelden van... ja, en weet u wel, hebt u al plannen? En dan zeiden ze al lachend van... ja, eindelijk van ons pensioen kunnen genieten. En eindelijk uh, van wat rust genieten. Want daar liet de koning toch zeker geen twijfelen over bestaan. Hij is... Uh, Fysiek echt op. Een ruim half uur gesproken met uh, het echtpaar. Uh, is er ook uit naar voren gekomen wanneer dit alles gepland is geweest? Het was uh, al heel lang gepland. Uh, suggereren dat het nu plots uh, ineens geflanst is, is uh, pure kwatsch. Uh, de koningin heeft ons toevertrouwd dat uh, ja, het moment waarop men beslist heeft... om die troonsafstand te volbrengen dat dat al ruim een jaar geleden is beslist. Dus al lang voor koningin Beatrix dus. Ja, het Leidt, zij ze alweer op reportage. Want nu nog de kromp is, hij verschijnt straks in Antwerpen te openbaar, hè? Ja, we zijn heel benieuwd of hij daar iets zal zeggen. Want uh, ja, ik denk het wel. Uh, hij is veel beter, voelt zich veel beter in zijn veld uh, tegenwoordig. Dus uh, we zijn heel benieuwd. En hij heeft vast ook extra mediatraining gehad de laatste tijd. Goed, straks een korte blik in de uitzending... die Brigitte aan het maken is voor vandaag. Maar no Rimmers is in België vanochtend. Nu rubin' thick, blurred lines. Hey, hey hey. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Het NOS Radio 1 Journaal. Hey, Valide Gina. Hey, hey, het is vier minuten voor half negen. De In de Tour de France spelen de Nederlanders al jaren geen rol. Die hoorde dat Marcel eerder al zeggen. Toch kan de Tour geen dag zonder zo. Hoor. De finish wordt namelijk door Nederlanders gebouwd. Tribunes voor de FIPS, de commentaartribunes. Dat zijn toch nog als eerste dag. Ja. Zo is dat, de aankomstpoort. Alles wordt in alle vroegte opgebouwd door een Nederlands team. Het is de totse equipe van Movico. Jeroen Wielaert was voor één keer in de Tour vroeg op. De reportage begint al om half zes s ochtends. Met een heftruck worden tribunes uitgeladen en op hun plaats getild. De loopvlonders worden neergelegd. En een trap neergezet. En zo ontstaat op een straat die door het jaar heen gewoon straat is, het toneel van een aankomst met alle requisieten aangeleverd door dat Nederlandse bedrijf Lemovico. Kun je daar nog een steen op krijgen nou, of moet je verder? Dan wordt de poort uitgeschoven. Die geheel onterecht nog steeds boog wordt genoemd, maar het is dus de poort van de finish. Le Portique, zeggen de Fransen. Precisiewerk, hè? Ja, en het past ook elke dag maar net weer, hè? Zoals je ziet. Bon, de matinée à faire les, les con. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Ça leur fait plaisir, à chaque fois, c'est ça, <laughs> ça, me rappelle mes années professor. Als elke morgen spreekt het aankomsten Jean-Louis Pagès om precies half negen de manschappen toe. Ze staan om hem heen in saamhorigheid en doelgerichtheid. Oké, rien d'autre. Rendez-vous donc demain matin, 5h30. Soyez forts en méfiez-vous des cons. Zo doen jullie dat elke dag met 34 man, Stef mettens. Met al die requisieten, met al die wagens. Hoe is dat om uh, dit toneel, dit theater op te bouwen? Ja, in één woord fantastisch natuurlijk. Het, blijft een, uh, het is mijn 17e jaar en in is trouwens ook ons technische directeur. Uh, de jongen die hier achter aan het werk is, Leon, is een 14e jaar, denk ik. Dus het zijn eigenlijk allemaal al oude ratten, oude rekkers. Of oude rotten moet je eigenlijk zeggen in het vak. En uh, wat ik zo fantastisch vind ook... is dat je na al die jaren eigenlijk als een goed manager... dat je eigenlijk je bijna niet meer moet moeien. Dat de mensen allemaal hun trucje kennen. En uh, dat je vooral eigenlijk in noodsituaties of voor uh, dingen rond... moet vandaag bijvoorbeeld een, uh, een vrachtwagen naar een DAF-garage gebracht worden... dat je met die dingen moet bezighouden. Er worden herstellingen uitgevoerd aan onze ledschermen... Uh, dat dat eigenlijk de dingen worden waar je je mee gaat bezighouden. Waardoor ook de mensen eigenlijk zelf meer zich echt kunnen concentreren op hun eigen taak. Militaire precisie. Dat zou je kunnen zeggen, ja. Ik ben nooit in het leger geweest. Ik mocht daar niet binnen. Maar ik denk wel dat, het inderdaad, dat je dat wel kan stellen. Het is, en het moet ook zo. En s'avonds breken jullie dit allemaal weer af. Komt het precies op zijn plaats. En de volgende dag is het weer even vroeg. En staat het er weer, net zoals op die andere straat. Ja, het wordt een beetje een herhalingspatroon, maar dat klopt inderdaad. Het mooie is als het allemaal past. Ja, maar het gaat passen hoor, maak je geen zorgen. Jeroen Wielaert dus vroeg op om deze reportage te maken. En vandaag in de etappe van Aix en provence naar Montpellier een vlak parcours. Althans, ja, redelijk vlak, zoals ik het zo zie. Nieuwe kansen dus. Voor de sprinters hoort u zo van Gio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 Half negen geweest, hoogste tijd voor het NOS-journaal. Jan van der Putten. De shisha-pen wordt niet verboden. De staatssecretaris Van Rijn heeft het RIVM... naar het elektronische waterpijpje laten kijken... en zegt dat er geen sprake is van een onveilig product. De shisha-pen wordt vooral gebruikt door kinderen en jongeren. De RIVM zegt dat het roken van de shisha-pen... de keel en de luchtwegen irriteert... en dat onduidelijk is wat de effecten op de lange termijn zijn. Maar de staatssecretaris vindt dat onvoldoende aanleiding om in te grijpen. President Obama wil dat de militairen in Egypte zo snel mogelijk de macht overdragen aan een democratische burgerregering. Wij kiezen geen partij in het conflict, we willen alleen dat wetten en democratische regels worden gerespecteerd, zei Obama. En minister Timmermans wijst op het belang van vrije en eerlijke verkiezingen. Timmermans roept het leger op de veiligheid van alle Egyptenaren te garanderen. De Ibegaldoenschool school in Rotterdam gaat niet zelfstandig verder. De islamitische school wordt tijdelijk onderdeel van een christelijke scholenkoepel. Bij Ibegaldoen werden dit voorjaar bijna 30 examens gestolen. De leerlingen krijgen na de zomer in hetzelfde schoolgebouw les. Maar de naam Ibegaldoen verdwijnt waarschijnlijk. En uiteindelijk moet er een nieuwe islamitische school komen in Rotterdam. En president Morales van Bolivia is weer terug in zijn land. Hij werd door een enthousiaste menigte verwelkomd op het vliegveld van La Paz. Morales werd met zijn presidentiële vliegtuig 14 uur opgehouden op het vliegveld van Wenen. Twaalf landen in Zuid-Amerika voelen zich beledigd door de manier waarop Morales is behandeld... en komen in spoedvergadering bijeen. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Vanochtend heeft nog bijna overal de bewolking de overhand... maar vanmiddag breekt vanuit het westen steeds vaker de zon door. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog en het wordt 19 tot 23 graden. Bij een zuidwestenwind die geleidelijk toeneemt naar matig kracht 3 of 4. Later op de dag aan zee mogelijk vrij krachtig windkracht 5. Vanavond en komende nacht komt er geleidelijk weer wat meer bewolking. Komende nacht hebben we ook met wolkenvelden te maken. En dat geldt ook voor morgenochtend. Morgen later op de dag breekt opnieuw de zon wat vaker door. Het wordt morgen wel wat warmer dan vandaag. Het wordt 20 tot 24 graden en de wind die stelt niet al te veel meer voor. In het weekende blijft het rustig weer en de zon schijnt flink. En daarmee wordt het ook een stuk warmer. Het wordt uiteindelijk 21 tot 26 graden en op zondag misschien zelfs 27 graden. De enige spelbreker op deze dagen kan zijn dat er op de stranden een windje vanaf zee opsteekt. Daar wordt het dan een stuk frisser. Nou, daar zetten we toch een windscherm op. Hè, Jolanda? Ja, makkelijk hoor. Zo niet al dat. te moeilijk vandaag. Nee, Hoe nee, nee. is het op de weg? Ook niet al te moeilijk. Uh, 45 kilometer file. Een paar uh, files springen eruit. Een aanrijding op de A12 nu van Utrecht naar Den Haag. Tussen Zevenhuizen, Zoetermeer, Centrum, 4 kilometer. Bij Zoetermeer is de linker rijstrook dicht. En een kapotte vrachtwagen bij het Rotterdamse op de A15 richting Europort. Tussen Hoogvliet en de Botleck, Tunnel 4 kilometer. Daar is nog steeds één rijstrook dicht. En zo dadelijk over kwartier meer, Jolanda. Verder tennis en de Tour de France. Tot zo.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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Alle halve finalisten op Wimbledon zijn bekend. Mark Brassen, goedemorgen. Goedemorgen. De Britten raakten even in paniek gisteravond, want Andy Murray kreeg het wel heel moeilijk. Heeft hij geluk gehad? Ja, nou ja, geluk. Ik bedoel, hij heeft het natuurlijk uiteindelijk toch allemaal zelf weer gedaan. Maar het waren inderdaad een paar uh, angstige uurtjes uh, voor de Britten. die Murray, nog geen set verloren. Kwam 2-0 in sets achter tegen Verdasco. Ja, toen was er wel even zoiets van, het zal toch niet dat. En die Murray moet het dit jaar gaan doen voor de Britten op Wimbledon. Ja, toen won hij de derde set. Kwam er al iets meer opluchting op de gezichten. Ja, toen een cruciale vierde set. Waarin Verdasco kansen kreeg, ze liet liggen. Murray één breedkans kreeg. Ja, meteen toesloeg en dat deed hij ook in de vijfde set. En ja, uiteindelijk trok hij hem eruit. Het was niet goed van Andy Murray... Maar ja, waar hij wel met tevredenheid en waar de Britten ook met tevredenheid op terug kunnen kijken... is dat ja, op de belangrijke momenten, hè, de big points, we zeggen het vaker... ja, toen stond hij er. Ja, dat, is, dat is goed om te weten. Ja, want dat je ook veerkracht. Um, heeft hij die nodig in de halve finale tegen de Pool, Janovic? Ja, die heeft hij zeker nodig. Ja, dat, dat was misschien nog wel de, de, de, de leukste wedstrijd. Janovic tegen zijn landgenoot Lucas Kubel. Twee Polen tegen elkaar. Uh, een beetje, ja, de, de, de, de aandacht ging toch uit naar Murray en ook naar Djokovic. Maar ja, twee Polen. In de kwartfinale. We hebben nog nooit op Wimbledon een pole in de halve finale gehad. Nou de vraag was wie wordt het? Nou, het werd Jerzy Janovic. Geweldig, prachtige ontlading. Heel veel emoties. Ze vielen elkaar in de armen na afloop. Er gingen zelfs shirtjes wisselen. Ja, en die Jerzy Janowicz, ja, dat, dat, is, dat zei Andy Murray gisteravond ook. Dat is een van de beste jonge spelers op dit moment. Groot talent. We hebben wedstrijden gezien waarin hij 30 ezers sloeg van de week. Ja, hij heeft niks te verliezen natuurlijk. Alleen, hij speelt natuurlijk niet zometeen alleen tegen Andy Murray. Hij speelt tegen 15.000 Britten. Hij speelt tegen heel Groot-Brittannië. En of hij dat nu al aan kan in die halve finale zometeen, ja, dat, dat zullen we af moeten wachten. Maar dat die jongen kan tennis zijn, dat hij het Murray lastig kan maken in normale wedstrijden, zeg maar niet in een halve finale van een Grand Slam. Ja, dat, dat is wel duidelijk. Nou, dan Novak Djokovic ook door. Wat voor indruk maakt hij op je? Indrukwekkend, ja, heel indrukwekkend. Hij speelde tegen Thomas Berdi. Berdi vond ik niet zijn allerbeste tennisspelend. Hij liet het zeker in de tweede set liggen. 3-0 voor een dubbele break voor Berdi in de tweede set, nadat hij de en net aan had verloren. Maar Djokovic, hetzelfde als, uh, als bij Andy Murray. Op de momenten dat het moet, staat hij er. Hij doet het gewoon in drie setjes. Hij buigt die dubbele break-achterstand in de tweede set. Heel makkelijk repareert hij de schade. En wint hij vervolgens de partijen in drie sets. En ja, dat is, dat is ontzettend knap. En, en uh, daaraan kan je zien of spelers er staan. Wat Federer bijvoorbeeld niet had in de eerste week. Die zei van zichzelf ook: ja, ik stond er niet op de momenten dat het moet. Ja, en dan moet je er wel staan. Wil je een toernooi als Wimbledon kunnen winnen? Murray heeft dat laten zien en Djokovic heeft dat zeker laten zien en laat dat ook eigenlijk het hele toernooi al zien. Oké, okay. wat verwacht je nog bij de de vrouwen de halve finales. Ja, de eerste, Flipkens Bartoli, kan eigenlijk alle kanten op. Daar is, daar is heel erg weinig over te zeggen. Uh, Bartoli heeft de ervaring van het spelen van, van, van dit soort grote wedstrijden op Grand Slam niveau. Heeft al een keer in de finale gestaan op Wimbledon. Heeft misschien het lichte voordeel ten opzichte van Flipkens. Alhoewel, die gaat er vrij onbevangen in. Kan vrij uitspelen, heeft niks te verliezen. En is, ja, is, is in de winning mood. De andere wedstrijd, Agnieszka Radwanska tegen Sabine Lizicki. Ja, ook een beetje 50-50. Dat zijn spelers die allebei ervaring hebben. We hebben Lissieke al een keer in de halve finale op Wimbledon gezien. Heeft natuurlijk Serena Williams uitgeschakeld. Is vol vertrouwen. En Radwanska ja, stond vorig jaar in de finale op Wimbledon. Dus heeft die ervaring ook. Weet wat het is om te spelen onder enorme druk. Weet wat het is om te spelen aan het einde van zo'n toernooi. Hè, als toch andere dingen. Vermoeidheid en stress en dat soort dingen. Misschien lichte blessures mee gaan spelen. Dus eigenlijk is over de uitkomst. Zoals over de uitkomst van het hele vrouwentoernooi op Wimbledon. Nee. Eigenlijk niet zo heel veel te zeggen is. We gaan dat gewoon achteraf doen, Mark. Dat lijkt me beter, ja. Dankjewel. Ja, door naar Giro Lippens in Frankrijk. Gio, goedemorgen. Goedemorgen. De zesde etappe van Aix-en-Provence naar Montpellier. En we kijken even naar het kaartje. Het ziet er redelijk vlak uit. Nou, het ziet er behoorlijk vlak uit zelfs. Is dit onvermijdelijk een massasprint? Aan het eind. Dit is onvermijdelijke een massasprint. Als er één etappe gemaakt is, behalve dan natuurlijk die laatste etappe... naar de Champs-Élysées, ja, hier kun je gewoon echt uh, je geld zetten... op één van de sprinters. Uh, twee jaar geleden, toen finishen ze op precies dezelfde plek... bij het uh, rugbystadion in Montpellier. En toen won Mark Cavendish. Dus oh, laten verrassend. we er nou maar vanuit uitgaan. Ja, verrassend, <lacht> hè? Ik wou, ik wou bijna met een hele boude voorspelling komen... dat misschien Mark Cavendish vandaag wel de etappe ging winnen. Zo, zo. <lacht> Daar zet je al je <lacht> ja, geld op, denk Ja. Nee, de... maar het, is, het is echt een etappe voor de sprinters. Uh, het enige wat nog een beetje uh, ja, roet in het eten kan gooien... maar ik, ik heb het idee dat, het, uh, dat dat niet gaat gebeuren. Dat zou de wind kunnen zijn. Ze gaan zo'n beetje boven de Kamark langs. Uh, ze gaan niet echt langs de kust, zoals we dat een aantal jaren geleden hebben gezien. Toen de etappe naar La Grande Motte ging, uh, vlak hier in de buurt, uh, langs de zee. Ja, en toen brak het peloton, ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren... Alberto Contador, die toen geflikt werd door Lance Armstrong. Armstrong zat in de eerste waaier met allemaal ploeggenoten. Contador, een ploeg genood zat in de tweede waaier. En Armstrong heeft een opdracht gegeven om heel hard door te rijden. Dat was een spectaculaire etappe. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik verwacht dat vandaag niet. Het zal een echte uh, massasprint worden. En ik ben heel erg benieuwd, als die erbij zit... wat Marcel Kittel kan tegen Mark Cavendish. Want als je kijkt naar de snelheden van de sprinters... echt de pure sprintkwaliteiten... dan denk ik dat uh, Kittel de enige moet zijn zo'n beetje... die opgewassen is tegen Mark Cavendish. Want de andere ja, die hebben het gisteren gezien... die konden gewoon niet tegen die pure snelheid... Van maar Kevin is op, die fantastisch gebracht werd ook door zijn ploeg. Met name ook door Gert Steegmans in dat laatste stukje. Dus uh, ja, het is Cavendish tegen Kittel. Ja, oké. Okay. Maar ik dacht dat Cavendish een beetje ziekig was... maar dat valt dus allemaal wel mee. Nou, hij is ziek geweest. Hij heeft die eerste weken, die eerste paar dagen op Corsica... heeft hij toch uh, wat problemen gehad. Maar uh, ja, inmiddels is hij daar toch wel een beetje overheen gegroeid. En ik moet je heel eerlijk zeggen, een aantal jaren geleden... hadden we hetzelfde verhaal met Cavendish. Die toerstart toen in Rotterdam, de eerste paar etappes... dat was helemaal niks. Hij uh, verloor sprints... Hij uh, zat er niet bij, omdat hij achtervalpartijen betrokken uh, zat. En in één keer in een etappe in Frankrijk, uh, toen we al verder op in de Tour waren... ik dacht ook dat het de vijfde of de zesde was. Toen ging het lopen en toen won hij gewoon weer achter elkaar alle sprintetappes. nou goed. Stel dat er al mensen wegkomen, Gio, dan zijn er heel veel ploegen die ze dan weer terug gaan halen. Bijvoorbeeld die van uh, Simon want dat is de gele truidrager. En die willen ze graag houden. Kan ze dat nog een paar dagen lukken? Ja, dat gaat ze vandaag in ieder geval lukken. Uh, wat je wel weer gaat krijgen is hetzelfde verhaal als gisteren dat uh, de nummer twee in het uh, klassement... Uh, dat hij uh, ja, de, de, de gele trui weer kan overnemen van uh, Simon Gerrans Die nummer twee, dat is Daryl Impidas, die Zuid-Afrikaan. Die staat in dezelfde tijd in het klassement als Gerrans En dan komt het vaak dus aan op de, uh, de, de, de, de resultaten in de etappe. Die tellen ze dan bij elkaar op. Nou, uh, hij heeft uh, nog een paar plaatjes extra nodig boven Garrens... om uh, uiteindelijk uh, die gele trui over te pakken. Ik denk zelfs dat het om ongeveer zeven plekken gaat. Dus als je zeven plekken voor Garrens... Eindigt en hij is de man die de sprint moet aantrekken voor uh, Matthew Goss. Als, ja, die zitten ze dit vandaag zeker bij, omdat er nauwelijks hindernissen zitten in het uh, parcours. Maar ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dus dat die, die trui overgaat binnen de ploeg. Maar ja, dat zal ze verder helemaal niks uitmaken. Er zijn trouwens ook een paar renners die niet van start gaan. In ieder geval Maxime Bouet, die is gisteren gevallen. En die heeft zijn uh, pols gebroken. En heel twijfelachtig is of uh, Aymar Zubeldia nog van start gaat. Die hebben we zien vallen al vroeg in de etappe gisteren. En uh, die heeft een gebroken middenhandsbeentje. En ook met Jurgen van der Broek. Dat is zeg maar de Belgische bouwkomolle. Maar we zeiden altijd, het is de Belgische Robert Geesink. De, de klassementsrenner van hun. Maar die is gevallen bij die zware valpartij in de laatste kilometer. En uh, ja, die heeft heel erg veel last uh, met schaafwonden, kneuzingen enzovoort. En ja, het is maar de vraag hoe het daarmee verder gaat. Gio Lippens vanuit Frankrijk. Dankjewel, Gio. We horen je uitgebreid vanmiddag tijdens Radio Tour de France. Dan naar Egypte. Daar is de aanhang van Morsi woedend over... het aan de kant schuiven van hun president. Gisteravond en vannacht vielen bij gevechten... tussen voor- en tegenstanders van Morsi zeker 14 doden. U hoorde daar onze correspondent Sander van Hoorn eerder vanochtend al even over. In Alexandrië vielen zeker drie doden, raakten 50 mensen gewond. Lerares Duits, Astrid Eikelboom, is getrouwd met een Egyptenaar... en woont in Alexandrië. Mevrouw Eikelboom, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u een verklaring waarom het onder andere bij u uh, in de stad zo uit de hand gelopen is? Uh, nou, ik denk, denk uh, dat daar is geen bijzondere verklaring voor nodig is. Er waren uh, de afgelopen dagen hele grote protesten van anti-emborsie aanhangers bij het treinstation. En aan de achterkant van het treinstation zit het bureau van de Brotherhood. Van dus, de, de dat het een keer uit de hand gaat lopen van de moslimbroeders. Uh, uh, dus dat dat een keer uit de hand gaat lopen en vooral na zo'n uitkomst natuurlijk, daar kun je op zitten wachten. ja. Ja, dus bepaalt uh, daar geen feeststemming, terwijl je dat wel ziet van het Tagierplein? Hoe, hoe is ja, dat? nou die feeststemming die zal er ongetwijfeld in de stad wel geweest zijn. En mijn zoon die was ook op die demonstraties en de helft van de familie ook. Nee. Maar ons buitenlanders werd zijn uh, zeerste afgeraden om uh, waar dan ook uh, naartoe te gaan. Dus dat heb ik ook niet gedaan. Nee. En uh, daar was wel degelijk een heel erge feeststemming. Maar ja, ikzelf uh, ben ik helemaal niet in een feeststemming. nee. Nee, waarom niet? Hoe ervaart u deze machtswisseling in ja, Egypte? Nou, ik vind dit eng. Het, het heeft toch iets, uh, ja, hoe je het went of keert, iets... Uh, ja, nou, illegaals, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar... Nou, u mag alles zeggen, dat, dat, uw uh, mening. Ja, aan de ene kant moest er iets gebeuren, dat was heel duidelijk, het ging, dat, zo ging het echt niet, je zag, landwerkelijk aftakelen. Ja, ik heb het ook het afgelopen jaar meegemaakt. En het werd erger en erger. Ik kan ook niet opnoemen wat beter is geworden in dat jaar. Maar uh, ja, dan op zo'n manier. Maar ja, aan de andere kant, als je een onwrikbare president hebt... die van geen wijken weet, dan ja, kan het waarschijnlijk alleen maar zo. Maar en waarom, ik, waarom ik de angst? Want u zegt dit is een, op een illegale manier gegaan. Bent u ook bang voor de instabiliteit die, die opnieuw dreigt? Ja, het was natuurlijk al instabiel. En ik denk dat het nu gewoon veel erger wordt. Want als je die aanhangers van hem ziet... dan uh, dan zie je het bloed in hun ogen. Hm. Dus uh, ik weet niet of we hier nou echt mee uh, op vooruit uh, gaan. Maar... Ik hoop wel dat het leger stevige grip uh, op alles heeft, maar... Uh... Ja, ik ben uh, nog niet uh, erg optimistisch. Ja, maar dan, mevrouw Ekelboom, uh, zegt u van... dan ben ik vooral bang voor de moslimbroederschap, de aanhangers daarvan. En uh, heb dan toch vertrouwen in dat leger? Of zegt u, daar hadden we er toch niet mee ja, moeten bemoeien? Ja, ik heb wel vertrouwen in dat leger. Maar als ik op straat loop en, en, en een van die mensen daar rondloopt... en denkt, oh, daar heb je zo'n Amerikaan. Er staat ook niet op mijn voorhoofd dat ik een Nederlandse ben. Dan... Uh, ja, dat soort dingen, dat soort idiote dingen, dat, dat uh, gebeurde. Vorige week is ook een Amerikaan bij die uh, protesten in Alexandria gewoon neergestoken in de menigte. Hm, dus ja, ik voel me er niet uh, veilig op. Hm. Nu nee. wordt dus toch met wantrouwen naar buitenlanders gekeken? Ja, voor ons buitenlanders is dit niet echt de beste tijd om hier te zijn. Ik zou mm. ook niemand aanraden om te komen. Mm. Denkt u er dan ook over na om um, tijdelijk eventjes uit het land te vertrekken? Of om bijvoorbeeld nou, ik uh, vaker ga thuis te blijven? Ik, ik, ik had al geboekt voor de dertiende, maar ik zit nu heel hard te denken van ja, moet ik wel terugkomen? Maar ja, ik woon hier al twintig jaar. Ja. Het zijn ja. allemaal dilemma's waar je in verzeild raakt, waar, waar je nooit rekening mee had gehouden. Nee, je, want wat is uw alternatief? Ja, wat is mijn alternatief? Goeie vraag. Ergens anders wonen weer, in Nederland. Misschien. Weer in Nederland aan het werk misschien, maar dat kan ik me ook moeilijk voorstellen na al die jaren. Ja, en, dat, ja. en geeft u dan aan dat u het in die dertien jaar nog nooit zo slecht heeft meegemaakt? Ja, zoals dit, dit van het afgelopen jaar, dit is, uh, nou, het is sinds de revolutie. Voor de revolutie eigenlijk was het oké. Okay. Er gebeurden natuurlijk veel dingen die niet oké okay waren, maar het was veilig op straat en je kon je overal bewegen, je kon overal naartoe gaan. En sinds de revolutie is dat niet meer. En er is ook al 2,5 jaar geen politie meer op straat. Daar had hij kennelijk ook helemaal geen, geen invloed op. Dus wat dat betreft ben ik wel blij dat het leger er nu is. Maar Om goed, iets van orde het, te handhaven. En niet de woede weg van de aanhangers, natuurlijk. Nee, dat Verder. ook niet. Nee. Goed. Nou, um, fijn dat u ons een hele in ieder geval. Tijden, ja, Dat klinkt ja. goed door in uw woorden, mevrouw Eikelboom. Ja. En fijn dat u dat met ons wilde delen vanochtend. Ja, graag gedaan. Een sterkte en succes. Duurt u een beetje hoop hierheen? Nou, dat doen we bij deze, ja. massaal. Leer okay. de als Duits, Astrid was dat. Gaan we naar de ANWB voor de verkeersinformatie Londa van der Velden. Op de A12 Utrecht richting Den Haag was een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer open tussen Blijswek en Zoetermeer centrum nog 4 kilometer. Stond een vrachtwagen met een klapband op de A15. Die heeft inmiddels een nieuwe band gekregen van Rotterdam naar Europort. Nog wel bij de Botlektunnel 3 kilometer. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. 10 minuten voor 9. Marokkaanse en Turks jongeren zijn steeds vaker betrokken bij zware criminaliteit. Door het toenemende geweld zijn er dit jaar al 11 doden gevallen. De gemeenschap maakt zich zorgen. Daarom werd er gisteravond een bijeenkomst over dit thema gehouden... waar verslaggever Martijn van der Zande bij was. Assalamu alaikum wa goedenavond...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 Radio en journaal Media Overzicht. In de beste Vlaamse traditie wordt het aftreden van Koning Albert, becommentarieerd in strips. De morgen, bijvoorbeeld, heeft er een over de volle voorpagina. Nog op zijn enkele mensen op een trottoir te zien. die vol verbazing kijken naar een oude man die voorbij komt lopen. de wijn, vragen de mensen op de stoep verbaasd. waarop de voorbijlopende man uitroept: Koning Filip, daarvoor wou ik nog één keer uit mijn graf komen. <laughs> Beekblad Humo heeft een fotostrip van 17 pagina's op de website geplaatst. Daarin is koning Albert te zien, te midden van de Raad van Wijzen... die zijn aftreden moet begeleiden. Zitting hebben onder andere professor Zonnebloem en meneer Del. Ook prins Laurent. jongste zoon van koning Albert, die vooral in het nieuws komt... vanwege snelheidsovertredingen en onhandige acties... vormt een dankbaar onderwerp. In de strip gaat hij opnieuw op een omstreden reis naar Congo... en geeft uiteindelijk ook toe contacten met Satan te hebben. Op de voorpagina van de Gazet van Antwerpen heeft Bierbrouwer Kasteel... met een reclame van een halve pagina dankbaar gebruik gemaakt... van de aanstaande troonswisseling. Bij een foto van de flink pint staat Monsieur, uw kasteel staat al klaar. <lacht> Laatste nieuws heeft voor de gelegenheid... de stuuteligste uitspraken van kroonprins Filip op een rij gezet. Zo belde die in 1992 met een Belgisch astronaut op zijn ruimtereis en hij zei, u kan mij Filip noemen, want in de ruimte is er geen protocol. En toen in 2001 zijn oudste dochter Elisabeth geboren werd... vertelde hij de Vlaamse pers dat hij en prinses Mathilde... een vrouwtje hadden gekregen. En net zoals in Nederland wordt ook... het Belgisch Koningshuis regelmatig geparodieerd op televisie. Zoals in het programma Tegen de Sterren Op. Een soort televisie-tv-kantine. Commerciële omroep VTM die zendt dat uit. Het is niet altijd even goede Nederlands van prinses Mathilde. Ook dat is een dankbaar onderwerp. Vandaag is het feest op het paleis. De kleine prins Gabriel wordt acht jaar. En voor de catering werd sterrenchef Sergio Herman van restaurant Oudsluis ontboden. Het is een mooie mannen. En hij heeft een, een stoppelende baard op de keel. Het is prikkelend. Voor een vrouw. En ik ben een vrouw, hè? Parodie op een prinses. Mathilde, dus met lachband.